Goedemorgen, beste luisteraars, bij deze 408 e aflevering van die elektrofoon op je Radio Viva. En we gaan toch nog een keer weer naar de woorden van de verleden want we vroegen naar uitdrukkingen met het woord rust. En daar zijn schoen uitdrukkingen rond, rond dat woord rust. We hopen dat we ons daar kunnen bidden van aanbrengen. En dan hebben we nog geen reactie gekregen op de uitdrukking, het is via vingeren vanaf tijd. Wat kan dat zo al gebeuren via vingeren vanaf de. En dan nog geen reactie op de vraag hoe drukt de Assenaar en natuurlijk de Brabander uit dat iemand onmisbaar is. Welkom eens een bij meer op uh, andere reacties, onder meer in verband met dat fontein: ik zal van een water niet drinken en boterhammen met brood. Maar we geven het eerste paar uh, nu vragen op. Kindergaal de uitdrukking: iets ogen pikken. Wat betekent dat? Wat werden er zo al gepikt? En wat voor zwaan ze dat hadden? Zou dat nou nog gedaan werden, niet meer hoge jullie? Ja, ja, ja. Zou er nog gedaan werden? Ja, ja, ja, ja. alleen. Ja, ja, ja, ja. jullie en ja. kinderen nog. En dan hebben we het uh, gehad over nijzen in het verleden. Dat was natuurlijk in verband met uh, duiven en jonge vogel. Maar over wat is dat dan? Over Wat? Werd er gezegd als er te weinig bezen in de kramiek zijn? Als er te veel in zitten, zeggen ze van alles, maar als er te weinig in zitten, zeggen ze ook van alles op. Geef ons ervan zo'n paar uitdrukkingen op. Wanneer gebruiken wij, ik wil een kwijt zijn? Goed af en toe nog een keer. Ik wil een kwijt zijn. Wat wil je dan kwijt zijn en wanneer bezig is dat? Het werkwoord. Kepern. Het gaat wel om het werkwoord kepern. Geef ons van een keer een paar betekenissen op. Kepern. Het werkwoord kuren. Pas dan je kuren. Wat is dat kuren? Welke betekenissen geven wij aan dat kuren? En we hebben nog een ander werkwoord. Wat we naar de betekenissen van zoeken. Namelijk veusteken. Veusteken. In welke zin gebruiken wij dat zoal? Is dat bij ons ook zo? Dat al na van de weersomstandigheden, het aard begint te krol. Als de aarde krol, schrijven we dat in ook toe aan het weer. En twee. wel een apart woord voor het vlechten van de Pierre dus Dat Tijdens de lessentijd over de het veel te doen geweest, maar hebben het nog een keer over het vlechten van de tijd en zou een Brabants woord voor bestaan? Wat is u kunnen na synoniemen het werkwoord opvoeden en grootbrengen. En hoe drukken ze i uit dat de opvoeding van kinderen het resultaat is van de manier waarop dat de averzuelijk kinderen grootgebracht hebben? Daar bestond schoon wendingen rond. Over dat grootbrengen en dat opvoeden. Keutelechtig. Dat doe dat van tijd nog een keer. Keutelechtig. En ook de wending keutelechtig zijn. En wat betekent dat zoal? In welke uitdrukking gebruiken we dat? En wat bedoelen ze i? als ze zeggen de melk kiet of de melk is gekiet. Wat voor proces is dat juist? Hoe noemen we het geldstukjes dat rinkel in de zak van de jas, bijvoorbeeld? In de vestzak. Als de geldstukjes rinkel, wat zeg eens ze dat tegen? Wat voor soort geld is dat We hebben limit het vroeger al een over uh, schorten en dat allemaal. Maar, Namelijk over een kiel. En in welke betekenis gebruiken wij dat woord kiel nog? En ik weet niet of je dat tijdschrift van Ascania geregeld leest, maar het is nummer van het jongste nummer moeten we zeggen van Ascania... Dat heeft onze vriend Frans Gooses een stukje geschreven, een lezenswaardig stukje over. Asca Kaput Mundi Asse, het hoofd van de wereld. En daarin en hij, hij onder meer over. Neerste stijk. Wat is nieste stijk? Wie we dan nog Nieste stijk? In welk verband zou Frans dat gebruikt hebben? En hoe die vanuit nog een keer, ah, dat is een groot. Wat bedoel ze daarmee met dat groot? En welke uitdrukking gebruiken we in verband met soldaat? Dat is dan zo'n schoon uitdrukking: veune soldaat, Looit, puntje, puntje. Hoe zei de Brabander? Hoe dichter dat iemand bij de kerk woont, hoe later dat naar de mis komt, of hoe minder dat naar de kerk gaat. Kinder, wel ook zo'n wending. Er zeker nog uitdrukkingen in verband met ongeluk, maar wel een bezig nog meer als dat woord ongeluk, het woord malheur. En welke uitdrukkingen kinderen gaan met malheur? En onze eerste de lijn. Hallo! Ja, hallo. Dag, Louis. Louis. Hé, hey, het is klasse over de water aan mijn broer. Ja? ja. Ja, dat ze gezocht tegen een druge boterham waar het er niks op is. Maar wel, dat pas nog wel een Maar, in tijd, mijn moeder had ook een goed woord. Bijvoorbeeld, als je naar buitenpijn gaat, met een boterham. Ja. En in dat pansen was veel te veel brood in, en hier weer. Ze zei allemaal moe elke als ik het veld af doet je dat vrijdag zet, dan ja, Dat is altijd moeder ook, dat is zo. Maar ja. dat waren toch pantsen van minder kwaliteit? Ja, maar je weet wat dat ging, hè. Een ja, ja. Ja. broodje meer of minder, maar ja. dat was, als er hier vlieg in zat zo, Pensen, brood, als je dat dan dat, weet, dat is een brood aan mijn brood. He. Ja, dat is zo. De van de rode was de buik nog niet kwijt dat ze dat tegen hem gaan. dat is <laughs> het dat staan euh, he. <laughs> <laughs> ze weer op zijn te zetten Ik <laughs> Ja maar goed, niet was de buik vriendelijk kwijt. En hij zat vier op zijn piet hè? Ja, ja, ja. We hebben een reactie gehad uit Wemmel, Louis. En in verband met die boot omdat we dat over de die boten met mijn broer bezig zijn. Ja. En daar zeggen ze, als ze er geen goesting aan, voor wat wat op tafel stond, of als ze op iets anders er goesting gaan, tenzij moeder ging er in Wemmel, ah wel, Eet een boterhammen met brood. Of ligt er een Ja, dat zie je zien, hè. Of ja, ligt er een ook hè? Ligt er een koop Op koop of een ja. Een net best. Ja. En dan, ik wist er van dat dingen. keperen. Ja. Dat is een werkwoord. Ja. Een, een, een, een dak. Een dak, ja. Een dak, ja. dak gekeperd, dat wil zeggen, de schooldekker kan beginnen hè. Ja, tjo. Kan er dingen erop... Uh, ja. Zijn pannen laten beginnen te liggen? Ja, ja, ja, ja. Keperen, zo nemen ze dat ja. Ga kind waarschijnlijk ook daar keper uit de voetbal? Hoe zeg je dat? Ga kind ook dat werkwoord keper uit de voetbal? Ja, in geval als je een voetbalist ja, hier naar in de Een doel ja, een keeper keper, ja, daar keperen, ja Ja, ja. Maar meestal is dat ook gebruikt in de Baddenstieleman, hè? Een tak, hè? Een taklijke keper, ja. gewoon lekker kan beginnen. Ja, ja, natuurlijk. Keperen in de goal. We ook uh, gebruikt. Ja, ja, wie is dat keperd? Ja, ja. Er gaat wel even gekeperd enzo. Ja, ja, ik heb hem nog ingestaan. Serieus? gaat ook gekeperd? Ja, ja, ja, ja. Zie, in tijd van nog Van alsnog, hè op de wip hè? Ja, ja, ja, Ja, ja, Dat is lang ja, geleden hè, Louis. Ja, van in, van in 1, 2, 2 of zoiets. Ja, ja. dus is gaan 80 jaar lijn nog. Wie jong deze leden le de van, een, een kiel, dat is een stofjas, een, een kassepouchère. Is dat via de kassepouchère? Ja, ja, ja. Maar natuurlijk, eh, vroeger aan de kiel, nee, dan niet open ging. Toen in de schillers viel. En dat was achter, dat is nog zo'n keer een de tijd geweest, in, in de mode, een roop zak. Zo'n een, een zakklied. Dat was dus precies een zak. Twee gaten ingesneden en een, kop, en een en drie gaten, één via kop en twee via hermen. Ah ja. Weet ja. je niet wat nou over. Maar vroeger, die o'schilder, die handzoen, niet kiel. en dat was bevuld. Maar dat waren wel maven aan, hè? Ja, ja. Maar, maar dat ging niet open, vroeger. Hoe? Ja, maar dat is, dat is heel laat en uh, echt serieus dat de uh, achtenaarmen ze daar natuurlijk van veel knoppen uh, open gedaan en uh, uh, knoppen zitten. Ja. Maar eigenlijk een kiel, Dat was dus zo precies een zak met twee maven aan. Waar dat dus juist aan kopkuit sluiten, zakken en aan twee handen. Maar dat ging niet openen. Nee, hè? En dat was, dat was uh, typisch voor de schildersteen? Ja, ja, ja, ja, ja. en nog andere dingen, so bijvoorbeeld, misschien wel voor bienhabers of zoiets, so, hè. De schoolmeerster, oh, is Ja. No? de schoolmeester hadden ook allemaal met grote zakken zo. Ja, ja, maar de, uh, lustig, dat is maar gedacht, toch, van 1800 mensen, hè. He. ik heb dan ook, ik heb Kataïs, hè, he. dat misschien ook ja, ja, ja, ik, ja, ik heb wat goed, ja. Ah, wel, dat was daar, dan. De, op de parking van de dingen, hè. Ja, ja. Ah, wel en wel een duimpje dan ook. hallo Ja, Ja, ja, ja, ja. Zo, kuts, en een oorlog moest ik een keer gaan helpen. Je weet, Cathijs had aan mijn vader gevraagd. Je de het zijn van uh, zijn façade te schilderen in Ja, ja. En je zei omdat ik al kost recht zit met alles in Cathijs was er noo mensen. En daar ging chef en zijn façade om een keer doen. Zoals. Nee, dat was tegen van achter, weg. Ja, ja, ja, ja. ja maar, en dan droeg nog zo'n kiel, Daar heb ik dan nog gezien, ik echt serieus ik heb nog meer en dat was in het wit? in het wit, ja zo ja, Alleen ja. allee, ik wil zeggen gekeeperd goed ja ja, ja ja want dat was zo van dat, van diagonaal geweven dingen nog nogal hè? Dat, dat was ondertegen. geen... gekeperd goed hè? ja, geen te zwaar stof niet? Doe, doe, doe, doe, doe, toch, toch. doe, zwaar stof dan ik serieus kost gewassen en geschuurd werd. hè? op de plank he. ja ja ja, ja. Allee, want, uh... En daarna dan nog, want ik stond de band, ja, ik ging naar school en daar moesten we allemaal een caspochère of een overal in, maar een caspochère is handiger aan te doen. Dat was in alle moderne versen. ja, maar het is toch wel gemakkelijker ook, hè. Ja, ja. En ik heb wel gebroken gedaan in mijn als zo'n zo model, nee. maar die ging er niet open, zo Dus je wordt veel hele tijd beschermd. Ja. Uh, tot aan de nek, ik wist van verfspieters of van stof. Onder andere, ik als gezegd, ben een schoolmeester, dat kraait en, en alles. zo hè. Ja, ja. Maar dat zal wel rond, niet eerst een weilendeur lopen zijn. We na de rond heb je dat toch niet meer geweest. Hè. Nee, hè? zie, het dat maar weten. Um, en dat geldt dan in haar zakwinkel. en zingen ze ook, springen ze naar zak omhoog. Omhoog springen, het opdoen, hè? he. Ja. Ah ja. Dat geldt naar haar zak omhoog, zeker hè. Ja. Want eigenlijk, ja, zo in mijn kind naar de hoek. Als er geen vanaf is, hoor. die een Hij Eigen geld, je wilt het laten noeren dat een geld hebt, maar ze aan het geiden opdoen. Ja, ja. Geld in een zak doen winkelen, want als je dat daar gewoon in steekt, ja, dan moet je dan nooit springen. Je dat dat geld in een zak winkelen. Hè? Dat is juist, ja. Maar ja. Dat als je daar zo mee aan kunt, in, in ja. wielen en de binnen ja. laten gaan. <laughs> in roevel. Ja, dan euh, <laughs> laat noeren dat je geld hebt. Ja. Ja. Maar, maar ook ga he. je hem opdoen? Juist. springen we een zak omhoog Ja, ja. Voilà. Goed, Jan. In orde. Bedankt, Louis. Dag, en nog een goede zondag. He. Dag, dag. Dag. Hallo. Ja, Lode en Dag, Maurice. Het is vriendenverband dus van mij ogen pikken. Ja. Ah. Ik ben van dus totaal verplicht geweest, om van in mijn stijl met doeken te pikken. Als in dus de eh, periodica opgericht werd, het eerste nummer is eigenlijk maar verschenen, dus begin 56, dus. dan waren we allemaal, allemaal, allemaal leken. De ja. enige die daar iets op wapper stand vannacht, dat was zogezegd dus de meester Epser. En achter dus een slechte cilinder ge ge gemokt werd, te diep, dat ze zagen, dus, het is anders niks dan charbon, dus zwet. Ja. Eh, dus eh, dat was altijd de schuld dus van de fotografie. Ja. Dan, dus ja. En uh, hier in België, dus uh, handboeken erover, dus, die waren dus hier niet te vinden. Ja. Yeah. En in Beiazard en Dupuis in Martinel de twee grootste in uh, heliografie, dus die drukken eraan in België, daar moesten niet zijn want daar mochten niet binnen, want je kwam bij stijl stier pikken. Ja, yeah, ja. Yeah. En dan hebben we ons dus aangesloten, dus bij de ERA, dat is de European uh, Rotogravure Association. En daarmee zijn we dan dus binnen Europe's, dus, zowel dus bij Achter Springer in Duitsland, dat zijn allemaal, dat zijn geen kleintjes, Axel Springer, Verlaag in Hamburg en Köln, Groen Rondjaar, Borda, Comset en Uber en uh, Ringier in Zwitserland. Grote man. Allemaal de grote mannen dus, en daar mocht je balde naartoe gaan dus, maar... Je mocht er alles zien, maar je mocht niet sorteren. Dat was werkelijk mee hoge pieken. Je moest werkelijk dus mee aan ogen... Echt ik heb meer op de baan geweest dus dan in de drukkerij zelf de eerste dag. Ja. Om overal dus we gaan zieken. En als we dan in Koppig gaan en we zijn tegen de eerste rechter, dus daar werken ze zo en zo en deze en deze en deze en deze en deze dan zo dan zo, dan deze en deze en deze en deze en deze en en deze en systeem en deze en deze en en op een zekere keer dus, en die kon de mazen dus aan, aan de, de hernagelen, dat was een Zwitser. dus dat wij niet in, fout was dus. En hij ging naar uh, stapjes dus binnen bij het Verpist en hij zei het dus, meneer Verpiest, als ze dat kon zeggen, dat was getrouwd in Antwerpen, te manen of de Zwaanen. En wat bedoelde hij daarmee dus? Dat ik als en een keel trekken. Want wij waren verplicht dus een stofjas te dragen. Oei. Dus als uh, verantwoordelijke de witte ja. en de andere dus een grazen. Ja. En we noemen dat ook nog een keel. Een keel. Ja, uh -huh. want geen dat we komt te zeggen dus over dat kiel, dus we dachten dus, uh, aan dus steken en naar kop. Ja. Op verschillende schilderen kun je dan opzien. zien. Ah oh, ja? Ah ja, natuurlijk, die schilders, zijn, Rubens de Gele Borger, de Sterk, dat zijn zo gepotenteerd geweest, dus dat kun je dan nog op zien. Allee. Dat is dus uh, van zeer zeer, zeer, zeer, zeer, zeer vroeg, dus dat uh, de kunstschilders, dus die droegen zo'n kiel. Ja, ja. Ja, zeg maar, dat Zwitser, dat wat Piet verbisking, ging, dan zei hij, ik trek me de kiel uit en dat wou dus zeggen, ik ben hier weg. Ja, ja. Of ze wel, dus, luster roma, of ze wel dus luster de reuning, dat is helemaal van de <laughs> Oei, oei, oei. Ja, ja, ja, ja, ja, Maar het rook zijn wissing, zeg. Ja, het rook krap zijn wissing, zeg. Ja, het rook zijn wissing, zeg. Want die kosten zou verbist, dus zeer duidelijk bewaard. dus dan wel geen, geen enkele schuld Ja. De, met, met de ogen pikken, uh, Maurice is dus eigenlijk hier van een stiel gezegd. Ja, ja, ja. Wel, van een stiel toch, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. Ik ken dat, dat is werkelijk waar. Dat is waar dus met de met ogen moeten pikken. Ja. ja, dus uh, zonder de zonder, studies uh, dat men kunnen dus, gaan doen. Dus, dus als de akter springt, dat was niet één dag of twee dagen, dus we mochten zo draaien, vier dagen rondlopen. Dus, ja. hè? Maar uh, je mocht geen nota dus. ja, ja. ja Maar het is nou wel zo, dat als Tiedemannicheren de finesses toen dan uh, beginnelingen, hè? Ja, maar, ja, maar natuurlijk, ze proberen dat zoveel mogelijk te camoufleren. Ja. Maar waar moet we dat ook een open doen, hè? Ja, ja. Ah, mevrouw moet slimmer zijn als de zaal. Hè. Ja. Hij ja, gaat pas dat ik dat niet gezien heb, maar dat je je aan uh, bezig zijn dan het doen. Ja. Terwijl dat je zo achterloos dus, uh, nek je dus, en, en uh, dat je iets beetje wil vliegen en zo. Dus, uh, ja. Dan moet je dat kunnen opmerken. Hè. Ja, je moest nog inderdaad de opmerkingsgave hebben ja, om het te dus zien. Ja, zeker de opmerkingsgave hebben. Ja. En dan dus, als je dan dus op haar uh, op kamer in het hotel kwam, dus... Uh, Nee, te schraven. Op te schrijven ja, alles moet je vergeten. Ja, anders moet je Maar de koks doen ze dan nog maar eens, de jonge koks zo, de jonge koks dat opgeleid zijn bij kok. Ja ja. En ja. die gaan die stage doen, maar dan daar en die pikken daar ook mee nu, maar die mogen niet gaan, ze je goed in de zaal werken Nee nee nee nee Dat is op de chefs zijn vinger niet stond te zeggen, want daar zijn ze ja, ja, met zekker. mijn trucken lopen. Ja ja zeker. Ja ja. Maar echt waterstil hebben we dus volledig, volledig dus, uh, dan moeten pikken dus mee ons doen. Ja ja, in dat tijd was dat zo hè? Maar ja, maar ja. de keer als een elektronica opvond, was dat natuurlijk wat anders. Maar ja, de finesse van de stijlen werd uh, nog... Inderdaad is dat dus dat volledig artisanaal gebeurde. Dus ja, dan, Als je dan een goed nagaat, dus, uh, uh, dan op een zeker ogenblik dus, uh, van een, uh, een positieve we moesten dus belichten dus met rood, groen en een blauw filter. Ja. Dus dat je dus vind rood filter 20 minuten moest belichten met groen filter 30. En tot twee uur en tot vier uur met een blaadfilter. Ola. Ja. En dan moesten dus aan de ontwikkeler zodanig beginnen te voelen in draai verschillende baden. En het was nog panchromatisch materiaal. Dus dat was dus dat was volledig in den donkeren. We ja. moesten dus uh, proberen de incubatie van, van dat materiaal. Want dat hadden ze ons ook dus in, uh, in, in Duitsland geleerd, geleerd dus, uh, wanneer dat dus de eerste zwart dingen opkwamen. Ja. En dan eerst de zwartingen opkwamen dus in een versleten bad en, en dan verder nog in een verder versleten bad dus om, om, om de dus detail in de, in de lichten uit te krijgen. Ja. Allee, je hebt dat veel mee ogen gepikt. Wat is dat met onze hoeren aan het pikken? Zelfs kunnen we ook foto's maken. Ja, ja zeker. Ja, ja. En dan nog met een geel bak als Engels tussen. Ja, tussen. Ja, ja. Goed, is. Ah. Uh, van harte bedankt. En tot genoegen. Hallo. Goeiedag Lode en Juliet. Dolf, dag dolof. Heb je dan nog iets Wat maar daar van mij toe om te pikken, hè? Ja, je had oh, er ook oh, gedaan. O jongen, maar dan, dan moet je, ja. ik ga nou wel zeggen, hè Lode, de persoon dat goed is van aanpakken dat port, dat moet een vegen de zijn, dan mag een ander zijn, dan moet hij een alboog mee gezien hebben. En dat kan dat hè. Of dan, of dan heeft hij iets van verstand van hij weet niet hoe dan te feitelijk zo komt. En hij ziet daar een rest een keer en hij is ermee weg, hè. Ja. Dat is, is iets met jouw ogen pikken, dat, dat, dat moet een vijf van stelen zijn, dat kan van iets anders zijn ook anders. Ja ja, maar nee, meestal van Hè. Ja, het meeste toch, dat is een, Dat werd gezegd gewoonlijk tegen zo'n man dat dat deed hè. Dan is goed van uitpakken, zeggen ze dan hè. Just, just, just, just, just Dan moet je iets met een half oog zien en dan is het mee weg Ja En een, een ander naam nou mag dan de hele dag zien. dan heeft hij geen uitpakken Juist. dan heeft het niet meegekregen Ja, dan is het niet meegekregen dat is tienig dat ik daar nog even aan ga toevoegen. Ja. Zijn vandaag er aan ja. ja. Ze zijn zeker D-60, zeggen ze dan, hè. Als er maar weinig in zijn, hè. Ah, ja, zo? Ja, ja. De hunzelf gezold. De hunzelf gezold hè, of de kred dat erin zit hè. Ja. Schat, dat ze uh, nog schooniger zo verzegelen. Oh ja, maar dat... dat is er nog maar, even, dat is dan maar We je dat... weet ten uh, dat te veel in zijn, de ook van alles. Ja, de van de akiele hè? Ja, hè. Ja. Ja. Geen alle wie dat, hè? Met draag, hè? daar met dat draagt niet, niet gezien, maar zijn er gebeuren in daar weet het nog heel goed. Daar kwam Peter naar wel en dan ook een kiele, en dan was je alle van nijnen in tijd Juist. We een hele gelangen hè en. Uh... Ik heb dat ook nog zagen op de duivenkot. En dat zijn veel duivenliefhebbers, zijn Dat is, bij de duiven, had uh, dat zogezegd, dezelfde kledaat als die van de persoon, hè. Dat is veel niet te verschieten. Ja. Zijn, hè. En ik paas dat wie. Zijn vader, dat was ook een duivenmelker. Ik ja. paas dat dan ook nog wel een kiel aan op zijn duivenkot te gaan. Ja, hond ja, jongen. Dat is uh, wel. En uh, ik weet niet of dat gaat, abitje, hè. Ja. De biestenkopers, als Pant, die op zeggen, de, de boerderakers kwamen, die hadden ook allemaal zo'n kiel aan. Hè, ja, met grote zakken nog ja, zo, een grijze kiel. He. En dat stak altijd ook zo wat dinkelgeld. En daarmee waren die aan het rammelen. Aan zo, ja. ja. Die gingen de boerderas en die gingen naar Nabatwaar Ja, ja en en, die hebben uh, daarna nog een daar biestenkiel, zeggen ze er tegen. Ja, ja, En dat, dat kostte zien als ze in de vet afkwamen en dat was gewoon met de veel hè, ja, velotos waren er nog niet hè. Daar zijn ze, dat dus wel een beestenkoper kieper op zijn ze dan hè. Ah, dat kiel, is tegen dat een beestenkiel. Een beestenkiel. Ja, een ah, beestenkiel ja. ja, kiel zijn ze tegen ja. En op de met zo'n kiel en een stok hè. Ja. En allemaal dan laat het op je nek. Seksuele, en dat was een redelijke lange danning. dat dading was soms te pakken tot op het nuus hè. Ja, een vrije lange ja. ja. Vrije lange een grote zakken op ja. <laughs> dat was dat de koeien begonnen. Ja ja. Te lossen, jong dat ze daar een brug niet veilig. Dat was een beestenkiel ja, ja. Zeg, Dolf, waar dan A, ah, ja je dolof en schuinwerkers waren al dederen. aan? ja. Als ze als ze moesten, als er moest, moest verlambaarren, hoorde. Die die en ook zo, maar dan... ik heb dat ook nog als feitelijk, voordelig. In begin als ik hier bij Frans wette, maar het was meer een schort dat ik kana. Een schort. Ja. Ze hadden die struiven schorten. Ja ja. De, maar dat was feit, het meest als jullie, als er met al warme luid moest worden. He. Ja ja ja. De, ja. En en en ik heb de het destijds nog meer in bed. Ne. Dan hadden zo ook een schort aan. Want eh, als dat van de warme lui was, hè, en je dan in het water, hè, in warm water, dan ging dat even eraf. Ja. Zeg, en van, en van die bla uh, jassen zal ik maar zeggen, maar die had zo een, een stuk van op de bus, was ook van als kosten insteken. maar dat Ja, dat is dat, de dat tapaseerders de, werem, de, dat de, de ah, dat waren de schilders, de waren de schilders, scher en hun een bustel met papierplatte vrouwen, uh, ah, Zo, en Soe dat van hier dan dat doe je het dolop, gaan ja, ja, maar ja, ja. er willen raffia in stak en hadden ja, krummes. Ja, ja, ja, ja, uh, ja, maar de schruimbekkers hebben er ook nog een poe... Allah, ja dat waren schruimbekkers ook dat daar dan en zo mee en, en dat ging boven mee Territ toe, hè. Ja. Ja. Dat ja, ja, ja, ja, ja. Dat was een bavet dat ze zijn, hè, dat, dat was, hè. En hoe noemen ze dat geheel? Nee, was ze het... ze nog, en een overal bavet denk ik, dat Ja, ik weet ne, het. Een kloon. Een kloon? Ja, een kloon zou dan niet in zijn giel gewezen, meneer. Ja, ja. ja een kloon, ja, dat is meer een overal zo, hè, ja, kloon. ja, dat was aan dat was hè, dat was ja, kloon met broek en vest en al hè. Maar hè. dat is ook zo met een zak van bovenin, hè ja maar ga dek schorten de tuiniers, maar komen er nog steeds weer een optie? dat ging me een nu van achter op hun rug toe ja, en, wij, en, en met een ja, nu rond hun nek ja, en daar ja, was van ja. vijf op hun buik met zakken en daar stak je een in. ja, ja. En, zeg, een ockolier ja. en de brieven als ik kwam mijn bieleven en dat biel doe ik aan hè ja, ja, ja, ja maar dat was zo'n ja, we zo, een ja dat was ook een strafschort ja hoe was je dat op schort? ja dat niet ja met zo'n flappen op hele schabers, zo, ja, he, de drijvers. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En daar sta ik een nermen ja. Maar dat was zo. Alleen met cornismen en hun, hun, <laughs> hun, hun schabers. Ja, ja, dat is juist. En eh, uh, wat heb ik hier nog opgeschreven? Ah, van dat bij Ja. ja. Dat is te zien, he, uh, feitelijk, als, ik, ik heb dat misschien nog gezien, had, had misschien ook gezien, in tijd als er nog een nou, verplicht van uh, een brak op, op de baan te zetten voor de biersten in te staan. Maar als de vroeger slecht weer was en dat was zo geen bescherming, of er waren geen bomen op, dat was, hè. als ze zo begon, begon slecht weer te werden, of er kwam een op, dan trokken de biersnoek, alle, dan de biersnoek allemaal bij je. Ja, ja. en, en, en stond er stond ze allemaal mee op naar de wind dat ze zijn. Hè. Of naar de reiger, als de reiger toen achter, de, bij een... Als er een eigen op kwam, hè, dat was bij inkeuren dat ze zijn, daar kostte ze zien zien, de boeren dat het slecht weer opkomst was. Hè. Nog van de spreeën, en de spreeën met honderdduizenden, ja, ja. en, en met en. miljoenen zelfs. En uh, op 10 van september gelie. nou na nou, zeiden we dat zo niet meer, dat is nog weinig, Mijn tijd als, als de zwolmen bij een keer, nou, Ja. op nou, de nou, elektrieken dat ze... was met duizenden bijeen van tijd dat we zeggen. Ja, ja. Als ze geen keer vertrekken, hè. Ze, als ze gaan geen keer vertrekken, ja. Maar nou, dat als is... iedereen we zo niet meer, hè. Nee, ze nee. zijn kans geen meer, Ja, nee. Nou, weinig toch, hè. wij dat bijeen kuren als ze zijn, he, joh. Ja, ze bij een keer. Ja, ja, of keur, Je... hè, ja. Maar dat zeggen ze niet alleen van, van vogels, hè, eh, ja. Dolph? Mensen ja. dat, dat, dat, dat zeggen ze alle van de mensen ook, hè. Ja, en, en, en, en op, en op, uh, op in tijd, op de kruis, ja. uh, de, de, de kinderen kunnen van tijd ook bij je, hè. Dat zo in groepjes bij je, hè. Ja, ja. En dan gaan we ook nog iets zeggen van dat kutelichtige. Ja, ja. ja. Wel, ik heb een persoon geweten, en dat was hier van Asbeek, en daar werd bij ons ook, hè. Ja. Dat mocht daar vinden nog niet naar uitsteken of daar ging klopen, hè. Dat was keutelachtig dat ze zijn, Een dat... malintrek, Ja, als je dan een permalair, en hij wist dat niet, zo'n stachter een keer vastpakken in zijn lijn. In zijn leen, ja. Oh, oh, oh dat nog hem nog altijd. Ja. Naar in, naar een inkerlaat. Ja, en dan is uh, een, uh, een biest, Dat kan ook keutelachtig zijn, hè. Ja, ja. Want uh, dat kun je onder, ondervinden, dan heb je het. Dat zet hij het niet, hè. Als je zijn gereel opzet, hè. Ja. De ene keer gaat dat veel gemakkelijker dan een andere keer. Dat, dat, dat, dat wil zeggen dat een keutelachtig staat, hè. Dat je dat, dat niet kan verdragen, hè. Oh. Oh. Ja, ja. En bij een koeien heb je dat ook gemakkelijk, hè. Dat mocht ook niet aankomen Nee, bij sommige tijd ooit, dat was bij allemaal niet, hè. Ja, Maar ja. dat kost te zien, hè, dat een beest, dat ze kuit stond En dat wil dus zeggen, niet kunnen tegen Ja, hij ligt niet af kunnen, Of hij ligt er niet af kunnen, of zo. Ja, hij niet kunnen verdragen, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dat kost er dat mochten ze, ze bij als ze met een koeivij viel, hè, mochten ze buiten uitspannen. We moesten, we moesten niet afwoordien. Dat is geen avans. Ja. Voilà, ik kon totaal laten, Bedankt, dat ze nog anders zijn. En tot genoegen ja, En dan een zondag. daar ja, ja, ja, ja. Ja, mevrouw ah. Jans. En Julia. Hoe is het mee? Uh, ja. ja, we zijn zeker rustloten waar wat rust is. Ja, zeg. Ja ja. ja, ja, ja, ja, daar zochten we natuurlijk naar. Ja, ik had gepast. Ja, rust laten waar rust is. Ja, ja. Dat zeggen we hier ook nog veel, Julia. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, wat ja. Ja, ze nog wat rust rust ze doen. ja. Ja, ja. En uh, de een van die wanneer krenten in de kramiek. Uh, dan moet je per vlog onderzoeken <laughs> Dat ze zo ver van hier liggen, hè. Ja, ja, ja. ja. Dat ze niet veilig in zijn. Per vlog aan het zuiken. Ja. Uh -huh. En een van... Ik wil een kwaadje. Ja. Uh, ik twijfel even. Als je om aan vertellen zit En je zegt van haar rij. Uh, dat er iemand is anders tussen gezeten. Dat is ook... Ik wil een kwaadje. Uh, moet je met dezelfde val dat de neer in. Ja. En kun je haar uitvoerig vertellen. Ja, ja, ja. ja. Dat zeg je wel ook. Dat zeg je ook wel. Ja. Ik ja, wil kwaad zijn. Ja, ja. En een van die keper, van dat keper, het eh, ook als u een schoon gaat erin is, hè. Ja. En weet u dat dat, dat dat de rechterkant is? Nee, hè. Um, in de, de rechterkant kant liep de keperstreep in de schrijfwijze. Als u gelijk dat je ah, schoon ja, schrijft, ja. dat doen ja. Als je een stuk van in het midden van dat stof hebt je zelfkant en dat je dan niet ziet wat de is, of wat de buivenstof ja. ineens is. Als je de, de, de dingen in de als waar je, je ziet dat de rechterkant is oh, ja. van dat stof. Ja, ja, ja. Dat is een trucje. Dat is ook Zie. met mijn ogen gepikt. Ook met mijn gepikt. Met mijn ogen gepikt, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. En in een van die curusen. waar je zegt, ze zijn een curusen. Curusen. ja. Ja, vogelen of, of, of, of, of, of, of muizen. Muizen. Of muizen, ja, ja, ja. En klaan, uh, klaan, hupken en dat is een kurken. Ja, dat is een dus mooi look. In, dus in kurkes, bijeen, in kurkes. In kurkes, ja. In kurkes, ja. bijeen, ja, ja. Ja, dus een toppel een kan... Uh kleine groep baaien, ja, ja, kuur ja in ja, kurkes. Ja, baaien troepen zo ja, ja de mensen stonden in kuurkes baaien ja, ja strijdbij ja, is zo ja, ja dat ze stonden in kuurkes te klappen als ja. We, ja. en als de jonge uitging uitgingen dan zei de moeder je moet in Kure blijven moet in Kure blijven ja ja ja niet aan in Kure ja. blijven ja. Bij in ja blijven ja ja ja ja, ja. die opdracht kreeg men ook ah ja dat was toch <laughs> een goede raad dat ga je mee kregen, Ja, ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Krijg een fijn goede rood ja <laughs> nou dat heb je zeker dat je moet in hebben. <laughs> en dan vuil steken ja. het kan op de op weg zet je voet en dan je era, niet je verba ik kon je daar minstje verbak kon dat vuil steken hè, want ik ben heb ja, ja. ja dat is ook vuil steken Voorbij. en dan wat steken. voorbijsteken dus. voorbijsteken ja en dan eh, in exomes, als u eerstes dus of tweede en als het tweede de eerste dus steken maar verbagen steken, hè ja ja ja ja ja ja, ja. of een benoeming dus? dat daar wordt als u uh, iets wat gepaast, gepast dat recht op jaar ja en, en dat u... vuur gestoken vuursteken en dan iemand vuur trekken steken, ja Versteken als u hij uh... zo wat vuur maar ja, en... wat golpen hè ja ja ja, ja, ja. ja. Een neef gaat als uur, een ja, ja. ander niet gaat deed. Ja, ja, ja. Tenminste, hij maar wat veugen gestuiken. Ja, ja, of ga ze niet veugen want anders zul je, je door. Heb je er niet... wat meer gekregen ja. dan waar je recht op had? Ja, ja. ja. Ja, stond ik uh, verleden zondag in de winkel en er zat ook geen, Ella Niet feustdeken, <laughs> ah, ja. Je weet dat je van tijd zo, want je gepensioneerde ja. dat geen tijd hebben, hè. Ja, ja En daar ja. steek je gemakkelijk vuur. <laughs> haha. niet feustdeken, <laughs> ja, ja, ja. In de winkel, ja. En uh, van de jaren krollen is uh, ja. iemand dat uh, warm geslopen, is bijzonder bij na dat is de uh, schoenen krollen in zit dat dat in vochtig weer of in gelopen, he, Reigenachtig, he. Reigenachtig, he, dat de nevel gelopen hebben. regenachtig regenachtig dat oor kruiselt zo. Toch hè ja ja, ja. ja, iemand dat krollen van zijn eigenheid, dat is fantastisch van te zijn Dat krolt ten gewisse dat hij hebben en dat gaat dat gewoon niet he, want het weer, het weer zit erin. Dus je schaft dat ook toe, je schrijft dat ook toe aan het weer. Ja ja. Ja, oeh, dat, dat, dat is zo dat is <laughs> Ik kon vinden zelf, ik werd weer voor. Ja, ja. Dus uh, dat moet bevestigd werden, uh, dat uh, ook de, de weesomstandigheden daar krullen. Ja, ja, ja, ja. Het vocht. Ja, ja. Als mijn vrouw mee naar het vrijhoud gaat, oeh, haar ja, in de weer. Ja? Ja, ja, Zie. Ja, ik heb dat, dat vergelijker de, de permanent of niet? Ja, ja. Ja, ja. En die ene van de melk is gekabbeld. Kabbelen, ja. Ja, is, en, en is, dat, is dat kierenkabbel? Ja, schiften hè. Nee. Zuurweren. Zuurweren, hè. Nee. de vlokken in komen, hè. Nee. Ja. ja. Dat is gekabbeld, zeg maar, ja. Gekabbeld, ja, ja, wel leuk. En nee, dat is een groet. Nou, dat je moet beangen en papier is al afgetrokken en de zijn gedaan ja. En je moet beginnen te bangen, maar dat is al een groet. Het pruiper is dat je direct kunt beginnen. Ja. Dat is al een groet. Dat is voorbereidend werk is gedaan, op avans. Op avans gedaan is. Klik ja. Je Het na, het, je om zo'n tijd moet beginnen en de patatjes stonden geskeld en de groentjes stonden Dat is al een groot dat, dat gedaan is. Dat kun je in dat programma lezen. Zeker. Ja, ja. <laughs> ja. Dat is al een Dat is al een hè. Dus uh, dat is een uh, voordeel. Ja, ja. Voor brandje uh, brandwerk dat gedaan is dat je gedoof vindt, hè. Ja, ja, ja, ja. Ja. Just. Ja. Dat zal het vandoor zijn. Dat is eerbade. Uh, ja. Kan je een kind ook keutelichtig? Ja, ooit tien jaar net zo'n waasjes, en lachen zijn niet nierkrinkels als jou. Ja. Ja, ja, maar... Het grote mensen ook nou als je voeten haalt, waar hele kaarten moet je onttrekken of iets, dat zijn de tieren al rondkomen. Ja. ja, dat is juist. Ja? Ja, ja, ja? ja, dat is een goed voorbeeld. Ja, ja, ja. ja dat is ook keutelichtig zijn. He. Ja, ja, ja. Ik zie niet ze vliegen, het gaat aan aandoor, als u een keer op de plank van hun voet vraagt. Ja, dat is natuurlijk nog een gevoelig hè. Dan. Ja, ja, ja, ja. Goed, Rayans, van harte bedankt en nog een goeie zondag en he, ja, tot ja, volgende keer. Ja. Ondertussen krijgen we van uh, vriendelijke luisteraars uit Zelk de gebedsnovenen van de heilige Wivina. We hebben het over de novenen gehad ja, ja. En in Groot Bagaarn is er nog altijd uh, broederschap van de heilige Wivina. En daar werd dus inderdaad nog een uh, novene gedaan. En, uh, we krijgen dus die gebedsnovene van die negen dagen tot de Heilige Wivina. Bedankt, uh, lieve mevrouw uit Zelik. Uh, ze geeft ons zelfs novene mee van de heilige, het Heilige Paterken van Hasselt. Ook daar bestaan novenen en negen dagen gebeden van gistel de eilige godelieve natuurlijk. En onze volgende medewerker, uh, Frans uh, Gosens. Dag, uh, Dag Frans. Dag, Frans Gegroe. Uh, Hoe is Til? Boah, Hallo. Oei. dat moet hè? Ah, voilà. Hoe nou, we dat klappen? Uh, we hebben ondertussen uh, een uh, artikel gelezen. Wat blieft. We hebben een artikel gelezen in Scania. Ja. We hebben dat met plezier gelezen Frans. Ah, dank je, dank je. En we dan hebben dan ook daar stijk in gevonden. Ja, ja. Maar we hadden dan ook een schoon uitdrukking mee, hè, met stijk. Hè? Ja hij ah, in een stijg zetten. Ja, in een stijk, ja. dat was juist. Die ja, mijn schoolfuiter zou dat altijd. Kom maar in een zetten zitten, als hem een beum rechter zit, als hij ja, in zat. Ja, ja. En, en, en dokter Liemann, dat maar allemaal. En de minstens niet in hun stijg in een ah, ja, wel ja, dat was als half uh, uh, zittend, half liggend. He. Ja, ja. ja. ja. ja dan had ook niet aan de kiel geklapt. He. Ja. Maar mijn vader, dat was een hè. Ja. En dan had hij al zijn lijf in de kiel gedragen, en hoe zag het dan Nederland? Frans? Ah, hetzelfde als een kiel, maar tot aan het middenriff. Oei. Tot aan de leen. Alleen de een kutten dus. Ja, dat wil ja, het veel gedragen, hè? Het Een En daar ging hij ook op zijn kop. En was dat ook blaad of graaij? Ja, of? dat is te zeggen, dat was meestal graaij. Dat waren blauw, maar meestal was dat graaij zo. Ja. Dus stofgelijk gelijk als een kastpocheur van de schoolmeesters in de ja ja, ja, ja, Dat was ook zo graaijzichtig alleen. Ja, toch meer knoppen van weg. Ja, ja, natuurlijk. Met kanten, ja. hè. Met sakstjes op, hè. Ja. Dat was een ja Een keelten. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Mijn vader en ook niet anders gedragen. Dat was het niet weten En de, de, de, de, de ons, de steenkappers, ja. die hadden dat ook. Ja, ja. Die droegen ook uh, dingen. He. Ik pas dat dat was voor hun niet de in hun landelingen. Want een keel, dat, komt tot, dat droeg bekend tot op de hielen, hè. He. ja. En ik pas dat dat was voor veel wat lieverder te zijn, gelijk ja, ja. als mijn vader zijn stil, die knieën moesten uh, Just. Bloed, zijn, hè, bloed zijn hè. ja ja, ja. ja, ja. dat moest kunnen werken. Nou, ja, ja, ja. Dat, dat dat dat was hè. dat het te veel was al hé. Ja. Ja. Dan zijn dat geburen, ook een lange keel hè. Ja, daarna een lange keel Een lange keel, zo met zijn handen en zakken zo. Ja, ja. maar dat waren schilders dan. dat ook zo een kutkie, naar he. Nee, nee, nee. Ja. Maar niet veel hè. Maar dan met een broekbouw, ook een ja. broek. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Ik, zie, ik zie wat je bedoelt, ja. En dan, wat je daar gevraagd hebt, Lode, van de gelovigen dat die bij de kerk wilden en dat eruit kwamen. Ja. Hoe dichter bij de kerk, hoe slechter Christen. Hè. Ja. Ja. Dat Zeker dan, hè. dat Dat wij ook, uh, vooral gemeen, dat iemand dan dicht bij een vergaderzaal of bij een Frans dicht woont. Ja. dat komt altijd zijn lessen. Vult eruit toe, ja. Ja. ja. ja, ja, ja, Hoe dichter bij de kerk, hoe slechter Christen. Ja, de ja. hmm. mij... Over de kerk nog een schoon, uh, schoon uitdrukking. Ja? Het gaat in de kerk gelijk als in Noven. Ja, les in tierstijd. Ja, ja. Je dat goed kan eten. Nee, nee, nee. Het gaat in de kerk gelijk als in Noven. 16, tiestijd. Oh, ja, ja. Die ja, dan naar de kerk gingen en zo waren er vuiling in daar waren rappig voorbij. Dus, ze kwamen naar de lessen binnen en ze waren er niet eens <laughs> ja, Dat is nog schoon dat. Ja, maar dat was ze ook, hè? <laughs> Ja, dat is juist. De laatkomers in de, ja, ja, de, als... de mis verlaten ze als eerste. Ja, ja, Gaat ja. Het ja. in de kerk gelijk als in Nobel. Het lest in, die tijd. Het dat er die is ingaat. Ja. Het lest ingaat komt er zijn uit snijden. Juist, ja. ja. Dat is nog schoon. Dat ja, ik vond het zo'n schoonheid Ja, ja. Voilà, dat is. Zeg Frans, nou stijk, maar dan moet je van klappen. Ja. Niet stijk. Je bezig dat in de zin van de, de lambiek. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, absoluut. He. Dat is toch gekost, jong. Dat ja. was van de eerste steek. En van de tweede was het Mietz. Dat Mietz, ja. Dat was minder uh, sterk, hè. Ja, ja. De tweede was de Mietz. En de stuik heeft natuurlijk iets te zien met, met, met, met, met het stuiken van de, van de tarwe, hè. Ja. Ik moet zeggen, in de branche ben ik niet zo kiemen, hè. Kiezen. Nee, het stijken van de tarwe. Ah, de, nou, dat bedoel, de op stijken zitten. hè. Stijken ja. Ja, ja, maken. Tuurlijk. Ja. Stijken ze Ja, ja, ja, ja, maken, ja, was ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, schoven. Recht zitten nee? ja, ja, ja, natuurlijk. Dus de mee dat zit in een stijk ja dat doen? Ja, ja. Maar stijk, ik zet maar recht. Tuurlijk dat. Hè. Maar dat da stijk, wacht want ik keer met. Ik zoek naar mijn tekst en ik vind het natuurlijk niet als je dat moet hebben. De lambiekbereiding, wat heeft dat met stijk te maken, Frans? Oeh, de lambiekbereiding. Ah, ja, dus omdat je in je tekst spreekt over de, de uh, stijk hm? van de.. Uh, oh, ik, Wil je maar lambiek, wat je van wat heb dat je mocht? Van gist? Van toch toch? ja ja. ja? Gestoog. En gest moest toch afgeduipen en dat weer toch in stijken gezet? Ja. En dat weer van eerste stijk. Ah, het is in dat verband. Ja, ja, natuurlijk. Vroeger gestop toch? Ja, vroeg, ja. ja. En uh, Lampiek werd, werd niet alleen gesten uh, gebezigd, dat werd ook tarwe gebezigd. Tarwe, hè? ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Graan, hè? Ja. Tuurlijk. De boer deed een dat vroeger van een brever, en daarom ook van bieden en hier staat graan weg veel ah, ja, zakken graan. Een café, ja, ja, ja. En een wijk of straat erna kwamen die dat leveren. Ja, ja absoluut. In ja. dikke ton of branders Ja, ja dat zeker. Ja, maar ja, ik heb daar toch van de lijven ook uh, Oeh, ja. nog iets over geschreven. Over. Ja. Ik heb er nog een boek I over Ja, ja, ja, natuurlijk ja, ja, Wie ja van dat ze. Nee, ja. ja Ja, maar het komt van daar, ze ja. het, het is dat dus. Hè. Goed van. Daar mogen zeker van zijn. Voilà. Bedankt jong. En nog een goede zaal Frans. Je, ja. Beste de volgende keer. We zitten nog met de. Uh... Ja. Uh, ja. Russen. Russen. Russen. wie dat moet ook Russen. als ze de tonnen nee. Dat was dat B gewuld, Ja. Opgewild. En dan dus zei ze dat B moet eerst wat Russen. Russen. En den daar Pierre uit dat doet niemand. Nee, niet. Dat, ja. is tolen, hè. dat is tol, ja. Dat is tol, ja. Tol. Dat zijn dialecten, wat dat ze. Keper bezig in veel ve tolen. tol. Ken je dat, dat is, jullie dat? Keperen, niet. Nee, ik Maar keeper alleen dat bestaat, hè. Ja. Hij deed dat keeper nodig tegen kut, zijn goesem. Ja, ja, keeper niet doen, een keeper staan. Of kut en keeper hè. Ja ja ja. ja, ja, ja. Dus lastig, uh, moeilijk. Uh. En dit keutelichtig, hè. Je gooit naar nou bijvoorbeeld een vrouw dat jij de pateekje zet, en hij gaat van giel dingen is verbijden, hij mag daar niet aankomen. Dat is ook keutelichtig. Goestingen willen dat niet mogen aankomen. <laughs> Oh, dat was keuterleg jongens, maar vinger nuken zeggen ze erin, ja, ja, ja, Dat je dat moet afblijven. Ja. Uh, Luxke uit uh, Wemmel uh, schrijft ons nog iets over het fontein. ik zal van dat water niet drinken. In Wemmel, uh, als iemand zei dat zal mij niet overkomen, dat zal mijn man niet gebeuren of dat zal mijn kinderen uh, niet overkomen, dan was de reactie wel, zeg nooit Fonteintje, ik zal van die water niet drinken. Maar Vrijans kent dat ook in diezelfde betekenis, dus dat is uh, wel bevestigd. Uh, waar dat niks van gezegd is, Julia, het is via vinger vanaf tegen. Ja ja uh, vinger er vanaf te leggen zeg eens ook i dat goed was zeker ja, dat maar, lekker was maar i is te afeten dus uh, af dat is eten. dat is dus toch wel wat anders hè dat is weer vier... ja i dat ja uh, vinger van i dat alvleerd dan beterde ja ja dat tegen gaat dat is weer ja vinger er vanaf ja van de grote ergernis van ergernis ja ja, dat is via vingeren vanaf te ja. We hebben hier wel wendingen uh, om uit te drukken dat er uh, een, grote, een hoge graad van uh, ergernis is bij de mensen. Ja. Uh, we moeten dan nog de kinderen een op op komen, want er zijn nog uh, schone uitdrukkingen in dat verband. Dus in die andere zin dan wel dus zeggen, het is via vingeren vanaf te eten. Als er iemand onmisbaar is, daar is ook geen, ja. uh, geen reactie op. Misschien hij, een was er, te... hij was er nog zo van doen, hier in dat toer is onmisbaar. was er nog zo van doen. Ja. En van dat soldaat is er ook niks mee in ijsje gekomen? Ja, soldaat maken, dat is iets ja, wegdoen, iets opeten. Ja. En bij een soldaat lukt de koning niet te vechten. Ja, wat wil dat dan zeggen, Julien? Ja, dat gaat met een soldaat, als dat niet is zijn kop eet, dat, dat toch doet de koning. Dat gaat ja. met een kleine man, dat mee niet mee. Ja. Ja, dat is just, uh, Dat aan opoffert. Een uh, kleine garnaal is niet in tel. Vind een soldaat, dat de koning niet te vechten. En als je gerief, niet bij, dat mes en dat vrok, hier zijn een soldaat zonder wapens. Ja, ja. Dat weet ook gezegd. Ja. En slecht eten, soldaten kost. Ook al. En dit veel malheur, daar zijn goed nog veel dingen van. Ja, ja, van de malheur en dan ook Ongelukkig, ongeluk, ongelukkiglijk. De malheuren slapen niet. Ook al. En bij het ongeluk geboren zijn. En veel en mijn malheur eten. Oei, oei. Je hebt net de veel dan mijn malheur gegeten. <laughs> dat was zeker met de Cecilia, Julien. Ja ja, oh, maar dat weet toch dat man die kost zei, dat had er een heel vergen op een half koeien. <laughs> die had nulle een malheur. En als je een klein ding een klein malurken. Een klein, malheur, een klein ja. Ja, het is een klaar malheur. Dat zeggen ze hier, inderdaad. Ja, klaar malheur. En de malheur hangt boven onze kop. Ja. En een malereuze mens. ga als ze een malereuze mens gaan. Dat is toch ook een afleiding van malheur. Ja, tjoh. Zeg zeggen een malereuze mens, dat is toch niet gehandicapt? Nee, nee, nee, nee, maar dat zeggen ze ook, hè. Een malheureuse, ja, ja, ja. ja. Dat met ja. een malereus kind, Een malheureuse ze kind, dat is gehandicapt, hè. Ja. Maar een malereuze mens, wat is dat vinden Ja, dat is oh, moeilijk oh, voor de Twee Een dwijze, en Een dwijze een moeilijke. Ja, dus, een mallereuze mens. Dus karakterieel uh, labiel? Ja. ja. Een mallereuze mens. Ga ze in een mallereuze mens. En ook op iets, op, op, op een zaak, het is mallereus. Ja. Het is mallereus. En een malheur malleurbiest, dat Daar we het hebben we al een keer Maar ja. ja. ja. ja. We zitten met een malheur bezig. En ik ga je te veel schoon, synoniem van een malheur, Een misant. Een misant. Een misant. En, misant, en, misant, ja. en dat doen we niet meer dat de plaag zoeken, ja, amusant men en niet. Ja, dat is een woord dat je dus eigenlijk niet meer hoort. Nee, dat, nee, uh, dat is. En het vroeger wel ik genoteerd, maar uh, het is dus niet meer actief. Slechts als ze dat nee doen. Nee, ja, prima. Dat overnijzen, we hebben het over dat nijzen al een keer gehad, dat zeggen ze dus van vogels. Oh ja, he, nijzen, dus azen, aasgeven eigenlijk. Meer een vervoeging van een he, nijzen. Overnijzen, daar zeggen ze ook overpoefen tegen. Ze ziet overnijst. Ze hebben nog gegeten, ja. he. ik ben overpoefd. Oh, we zijn heelemaal aan het eten bezig en aan het overeten. Dus overnijzen, overazen. Te veel en... goed gedaan, hè? Ja, ja, Zodanig ja. dat ze er ziek van werden. Denk ja. ik toch, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Kieren van de melk. Zijn melk is gekeerd, Werd ook figuurlijk gebruikt, hè? Ja, ja. Iemand dat zijn kazanktroon, hè? Van dag veranderen. Zijn, uh, zijn, uh, zijn melk is gekeerd. <laughs> ja. Ja, wat dat Frans zei, was wel schoon. Het gaat in de kerkelijk als in Neuven. Clistin ja, ja, ja. en Tiestijd, dat was schoon. Um, was dat vuil. Op tienne van de Mis ging er al vuil lopen. De pastoor zei mocht van de Noer dat ze moesten blijven zitten. Want gewoonlijk als Bond van Toilet was Jonker je nog maar er waren er al veel de pistes. Want dat manier, dat trok dat dukken, dat keutel <laughs> op de dijven moesten vallen. Dat moest redelijk krap gaan, hè. Ja, ja, ja. <laughs> Meteen het einde van onze 408e aflevering van Directofoon op Usteek Radio Viva. Bedankt voor het luisteren, bedankt Piet voor de techniek, bedankt voor het goede meewerken en graag tot volgende zondag. Tot Nostik hier.